De jongens die waren veroordeeld in de Mallorca-zaak... hebben een deal gemaakt met de vriendin van Carlo Heuvelman... die tijdens een vakantie werd doodgeschopt. Dat was vijf jaar geleden op Mallorca. Hoeveel geld de vriendin krijgt is niet bekendgemaakt. Vijf jongens zijn veroordeeld in de zaak. Niet voor zijn dood, wel omdat ze Carlo hadden geschopt en geslagen. De drie partijen die praten over een nieuw kabinet vinden dat het er snel moet komen, zeker nu Amerika zich niks aantrekt van anderen. Wereldwijd zijn de spanningen opgelopen na de aanval op Venezuela en de plannen om Groenland in te lijven, vinden de partijleiders. D66, CDA en VVD overleggen weer op een landgoed in Hilversum. De wolf die in oktober een zendertje omkreeg in Nationaal Park Hoge Veluwe... is opgedoken op de Utrechtse Heuvelrug. Hij kwam daar volgens onderzoekers via Drenthe en Overijssel. Op beelden is de wolf te zien met soortgenoten. Maar of die een blijvertje is, is nog niet duidelijk. In het gebied werd vorig jaar de probleemwolf Bram gedood. In Utrecht is een deel van het Domplein afgezet... nadat daar gisteren een wijzer van de klok van de Domtoren was losgeraakt. De van 70 kilo kwam op een lagere verdieping terecht... meldt de regionale onderzoek. Omroep. Het voorzorg worden nu alle wijzerplaten gecontroleerd. Als alles veilig is, kunnen de hekken weer weg. En dan nu het weer van Weer Online. In de noordelijke helft komen regenbuien voor. Temperatuur ligt landinwaarts tussen de 0 en 2 graden. Later in de middag gaat het in het zuiden regenen. En vanavond volgt in het hele land neerslag. En dit was het nieuws op Slijm. Frans, dankjewel. We zijn weer helemaal op de hoogte. Het is 1 minuut over één. hier bij je met meer. houden ze in de pauze zometeen. Onder andere Calvin Harris, ook Selina Gomez en Kygo komen er allemaal aan. Dit is je verkeersupdate van Flitsmeister. Het is rustig, geen vertragingen. Wel één flitser. Die staat op de A16 richting Breda. Bij Prinsenbeek, opgepast bij 59.3.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 Kans op een onvergetelijke trip voor jou en drie vrienden naar Las Vegas. En waag de gok van je leven. Slam. Slam. Hoi in de pauze. Deel 2, donderdagmiddag lunch, hou ze in de pauze. En het gaspedal flink ingedrukt met Calvin Harris en Sam Smith, Desire. I want you to hold me. Don't let me go, be the one and only, take all control, stay with me for voor de populatie. neemt in rap tempo toe in Nederland. En je hoorde twee trendsetters. Ze waren er vroeg bij in 2017. Wolves van Selena Gomez en Marshmallow. Dit is uh, deel Hou ze in de pauze voor de donderdagmiddag. Met Samveld naar Kygo bij Slam. It never fades away. Your kiss like broken glass on my skin All the greatest loves and in violence is tearing up my voice, left in silence Baby, it hits so hard Holding on to my chest er niet vaak meer gemaakt. Pakito en Living on Video gedraaid in House in de Pauze hier op Slam. Hey, bij het woord corona, denk je dan inmiddels alweer aan het biertje? Dan gaan we weer een beetje die kant op weg. Gelukkig link uh, ligt de coronacrisis alweer ver achter ons. Er zijn ook wel een paar goede dingen die we hebben overgehouden aan de coronacrisis. Bijvoorbeeld, bijvoorbeeld uh, videobellen. Weet je wel, zelfs je manager van 65 kan inmiddels videobellen. In zo'n uh, ondergesneeuwde week is deze wel lekker. En ook een hoop goede muziek is uitgebracht in de coronacrisis. Een dagje van Shows en Love Tonight. een van de corona-anthems uit 2021. Komt zo meteen voorbij hier in House in de Pauze. En hier hoor je alle genres en MX. Even terug naar 1982. Met Survivor, Eye of the Tiger bij Slam. What's it doing? <laughs> In my head, I'm <laughs>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 Er is altijd iets te doen. Kijk voor al onze services op hoornbach.nl slash service. Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Skapie nou. Spieropbouw. Afvallen of gewoon fitter worden. Je doelen behaal je samen met XXL Nutrition. Shop dus nu de hoogste kwaliteit eiwitten, creatine en nog veel meer bij XXL Nutrition. De grootste in sportvoeding. Aan tafel...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 18 plus speelbewust. Zet die chocomel maar op het vuur. Zet je er straks ook lekker warm bij als het sneeuwt. Of als hij van je fiets waait. Of overal kletsnat aankomt. Zo, mok warme chocomel.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 Wij waren benieuwd. Ik vind die lekkerst. Deze, deze. Heb jij een idee wat je hebt gedronken? Eerlijk gezegd niet. Dit is een Senseo. Ja, oh, toch? Stuk kopen volgens mij. Test hem zelf. Senseo. Simpelweg lekkere koffie. Het is nu fabrieksteel bij Keukenkampioen. Dat betekent gratis montage en 10% extra korting op alle keukens. En dat ook nog tegen de prijzen van 2025. Kom naar Keukenkampioen. Al 35 jaar kampioen in keukens.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 Twee minuten over half twee. Goedemiddag het klein van weer online. In de noordelijke helft van Nederland komen regenbuien voor. De temperatuur ligt tussen de 0 en 2 graden. Later in de middag meer kans op regen in het zuiden. In het noorden dan weer kans op sneeuw. Morgen een beetje hetzelfde weer als vandaag. Meer kans op sneeuw voornamelijk in het noorden. Eerste informatie krijg je van Frits Meijster. Ik kan er kort over zijn. Een korte vertraging op de A59 richting OS tussen Heusden en Vlijmen. Je vertraging is daar 7 minuten. Dit is House in de Pauze en Nathan en Now I can, Now I can baby, don't you see? I still Then keep on counting have one. one I know that dress is common but feel regret you got me thinking back when you were mine Ooh, and now In Houston, love was Safe Today hier bij Slam. En Bas stuurt een bericht in de Slam-app. Hé hey, welke waanzinnige remix was dat net van Charlie Putt? Het was de Oliver Heldens remix die je hoorde. En je hoort de Oliver morgenavond weer. Hè? En dan staat hij weer op de stoep en je hem een uur lang in de Slammix marathon. Vanaf 11 uh, uur morgenavond. Dit is St. John bij Slam. Vrienden naar Las Vegas en daar smijt je met geld in de casino's. Want je zet 2026 euro op rood of op zwart. Je maakt er zo meteen weer kans op hier bij Slam. Een volledig verzorgde reis naar Las Vegas. Alle de details vertel ik je zo meteen na twee uur. En dit is nog een paar minuten. Hou ze in de pauze voor de donderdagmiddag met ShowTech en Moby. Netflix komt eraan. En dit is een track over je thuiswerkdag. Chillen. Mateo, hoor je nu bij Slam.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 Kijk de actievoorwaarden op azembank.nl Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Deze week diverse soorten Jumbo stampotgroenten groenten en aardappelen. 1 plus 1 gratis. Lipten, 1 plus 1 gratis. Of alle knor wereldgerecht of maaltijdmixen. 2 plus 3 gratis. Voor Jumbo. Alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen.